8 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Blokkade van stadsbussen bij ministerie. Kamerdelegatie dringt aan op corruptieonderzoek Curaçao. En schrijver Julian Barnes wint de Boekerprijs.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 Dan het weer nog, wolkenvelden, maar ook wat zon. Verspreid over het land buien, met een kleine kans op onweer. En er staat een matige tot vrij krachtige west- tot noordwestenwind. Het wordt ongeveer 11 graden. Morgen enkele buien, maar ook wat zon. En een graad of 10. ANWB Verkeersinformatie. Het is geen drukke ochtendspits. De meeste files zijn kort en staan in het zuiden van het land. op De A28 bijvoorbeeld. Oh nee, dat is in het midden van het land. Op de A28 Zolle richting Amersfoort tussen knopend Hoevelaken en Leusden. Drie kilometer na een ongeluk. Wel op de A59 Os richting Zonzeel. Tussen Waspik en knopend Hooipolder. Drie kilometer file. Een idee over commitment...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 en Marcel Ooster. Goedemorgen. De acties van de werknemers in het openbaar vervoer in de grote steden zijn nog niet voorbij. Actie! Actie! Actie! actie. De Kerkhof is bij de blokkade van het ministerie van Verkeer in Den Haag. De politiek op Curaçao voelt helemaal niets voor nader onderzoek... naar het functioneren van de eigen ministers en de premier. De delegatie van fractievoorzitters uit de Tweede Kamer werd beleefd aangehoord. Hoe het wel verder moet met het bestuur van Curaçao... vragen we zo aan de gevolmachtigde minister van Curaçao, Shelby Osopa. Maar eerst naar de motoclub Satudara. De politie deed gisteravond invallen en leden werden gearresteerd. En die inval ging gepaard met veel machtsvertoon. Het werd uh, gedaan bij de motorclub Satu Dara in Zundert. En ook zijn er invallen gedaan in negen woningen. Tien mensen zijn aangehouden. Verslaggever Robert Bas was bij die actie. Robert en jij volgt ook uh, die motorclub. Um, de mannen worden verdacht van mishandeling en bedreiging in de Breda'se horeca. Kun je iets vertellen over de rol van de motorclub Satu Dara? Nou, de Satudara is uh, eigenlijk was een vrij onbekende motorclub in Nederland, uh, totdat dit jaar natuurlijk de berichten kwamen van dat er een mogelijke bendeoorlog op komst zou zijn tussen de Satudara en de Helzaintjes. Die berichten kwamen uit de hoek van de politie. Nou, de Satudara is van oorsprong een Moluxe motorclub, ooit opgericht door negen. Vrienden in uh, Moordrecht, waar een Molukse wijk is. Het is inmiddels enorm gegroeid. Er zijn inmiddels uh, 17 afdelingen, waarvan 13 inmiddels, zoals het zo mooi heet, full member al zijn. En vier uh, staan in de wachtrij om een full member te worden. Daarmee zijn ze een hele grote speler op die motorclubmarkt in Nederland geworden, zeg maar. En we hoorden in dat verslag van Paul Sanders, die er ook bij was gisteravond... dat de politie eh, ja, gebruik maakte van een helikopter, een gepantserde truck. Kortom, er was veel macht, voor, Thomas, zoals zei het al. Waarom deze spierballentaal vanuit politie en justitie? Nou, dat heeft natuurlijk alles te maken met die geruchten over die mogelijke bende-oorlog tussen de helzendjes. Nu zaten we daar. De politie gebruikte deze gelegenheid echt om te laten zien aan de motorclub: van. Uh, wij zitten bovenop jullie. Uh, elk strafbaar feit wat, wij, wat ons te oren komt, dat gaan we direct uitzoeken. Dat lijkt tot arrestaties en we zijn niet bang. Nou, er stond gisteren een enorme grote gepanzerde truck ook uh, bij het clubgebouw, uh, speciale eenheden waren ingezet. Natuurlijk was dat even om te laten zien ook naar de motorclubs van... Uh, uh, doe geen gekke dingen, wij zitten er bovenop. Vandaar ook de aanhouding uh, vorige week van drie leden van de Hells Angels? Nou Ongetwijfeld heeft het er ook mee te maken. Opvallend is natuurlijk ook wel dat in allebei de zaken gaat het om afpessingen. Om allebei de zaken gaat het om bedreigingen, afpersingen in, in de horeca. In de zaak van de Hells Angels die vorige week zijn aangehouden... ging het om een horecagelegenheid in Arnhem. Nu ging het om horecagelegenheden in, in Breda... Um, de politie wil denk ik ook laten zien allebei de motoclubs dat ze geen onderscheid maken. Uh, dat ze niet de Hells Angels meer in het vizier hebben dan de Sato Dara. Nee, uh, beide clubs. Um, maar de politie zegt daarbij ook wel uh, van ja, het gaat ons niet om de motoclubs. Het gaat om ons om de individuele leden. Nou, dat is natuurlijk een klein beetje voor de buitenwereld. Omdat een groot proces tegen de Hells Angels organisatie een paar jaar mislukt is. Maar reken maar, er is een speciaal team bij uh, het Korps landelijke politiediensten. Wat zich alleen maar bezighoudt met de motoclubs op dit moment. Op dit moment. En Robert, hoe schat jij het in? Kunnen we nog meer aanhoudingen verwachten de komende maanden? Nou, gezien de activiteiten van die speciale uh, club bij de KLPD, die speciale eenheid, mogen we zeker nog wat meer verwachten. Ik denk dat als leden van de Soutoedaren of de Hells zich uh, de mist ingaan, uh, strafbare feiten plegen, dat er direct actie zal uh, worden ontnomen. In het verleden had de politie dan zoiets van, nou dan stapelen we dat een klein beetje op. Dan wachten we dat er meer strafbare feiten zijn, dat er meer mogelijke strafzaken zijn. En dan proberen we er een groot proces van te maken. Die strategie heeft niet gewerkt. Dus vandaar dat we zullen zien dat zodra leden van de Stad dat we daar of de Hells Angels, zich schuldig maakt aan strafbare feiten. Dat hij direct zal worden ingegrepen. En dat daarbij niet wordt geschuld om groot materiaal in te zetten. Ja, en bestaat er ook, jij ja, gaf het net al aan, ze zitten er bovenop om het in toom te houden. Bestaat er echt angst dat het daadwerkelijk die ruzie uit de hand kan lopen? Het gebeurt in Scandinavië, ook in Duitsland. Daar vallen ook af en toe doden bij. Ja, nou ja, de leden van Saterdagen en Helzehentjes zelf zeggen nee, dat is allemaal opgeblazen, is allemaal niks van waar. En uh, nou, ik heb gesprek gevoerd met leden van Helzehentjes, Saterdagen, zeggen ja, we hebben er ook natuurlijk geen enkel belang bij om dat te doen, want je focust de aandacht van de politie heel erg op je, uh, justitie ga je heel erg in de gaten houden. Nou, dat is precies ook wat we natuurlijk nu zien gebeuren. Aan de andere kant uh, de officiële verklaringen van dat er niets aan de hand is en je kan me misschien nog wel herinneren een mooie bijeenkomst uh, niet al te lang geleden in Amsterdam waarbij ze elkaar in de armen vielen. Um, achter de schermen hoor je zeker wel andere geluiden en um, nou ja misschien dat de politie probeert met deze acties te voorkomen dat die bendeoorlog naar Nederland uh, gaat komen. Want inderdaad we hebben gezien dat dat in Duitsland en dat dat in Scandinavië leidt tot uh, situaties waarbij de doden vallen, waarbij raketten worden afgeschoten op uh, clubgebouwen ja. en dat is iets wat de politie in Nederland zeker niet wil. Robert Bas volgt de ontwikkelingen rond die motoclubs, Satudara en ook de Hells Angels. We gaan door naar Curaçao. Een delegatie van Tweede Kamerfractievoorzitters is op dit moment op Curaçao. Ze zijn daar op het moment dat de relatie tussen Nederland en Curaçao tot een waar dieptepunt is gedaald. Sinds vorig jaar is het eiland een apart land binnen het Nederlands Koninkrijk. Die overgang heeft nogal wat teweeg gebracht op Curaçao.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 Wij gaan erover doorpraten. Dat doen we met uh, de gevolmachtigde minister van Curaçao, CEL3 Die zit in de studio in Den Haag. Welkom in de uitzending, meneer Osepa. Ja, dank u wel. U hoort het uh, de, fractievoorzitters, de Nederlandse fractievoorzitters van onder andere de P van de A en de VVD zeggen. Uh, doe er iets mee. Leg het buiten de regering, buiten het kabinet. Laat het onderzoeken. Wat vindt u daarvan? Nou, als eerste moet je in een rechtsstaat um, ver, ver, ervan uitgaan... dat de instituties functioneren of niet. Het gaat erom dat er uh, op Curaçao er een regering is... en een parlement en een uh, gerecht. Uh, de trias functioneert. Uh, dit rapport is in de Staten, dat is het parlement van Curaçao... van uh, tien uur s ochtends tot twee uur s'nachts besproken. Volledig alle aspecten uh, ervan zijn aan bod gekomen. De Staten, dat is het parlement heeft het niet uh, nodig gevonden om het vertrouwen in de regering op te zeggen. En uh, zo functioneert uh, een rechtsstaat. Dat is niet alleen op Curaçao, dat is overal zo. Of althans, uh, uh, in, in landen waar een rechtsstaat functioneert... dat is de manier waarop dat uh, moet gebeuren. Uh, je zou kunnen zeggen dat uh, een andere partij dat zou moeten doen... maar het gaat hier voornamelijk om de volksvertegenwoordiging dat is het hoogste orgaan van een land, van ons land... die uh, gesproken heeft. En uh, wellicht uh, bevalt de, de, de uitkomst niet... maar dat zou wel gerespecteerd moeten worden. En dan zegt u, meneer Osepa, als ze het daar besproken hebben in het parlement... dan is de zaak daarmee afgedaan? Het gaat erom dat de staten als eerste weten wat het land in elkaar zit. Um, ik, ik, ik, ik wil eigenlijk niet in, de, in, niet in de inhoud van het rapport gaan... maar... Uh, uh, er, is, er zijn alle indicaties om te begrijpen dat een, een uh, onderzoek in negen dagen... Uh, die door uh, de rapporteurs uh, zij, uh, zijn, zijn verricht, uh, volledig niet, uh, niet, niet volledig was. En uh, de Staten heeft dat onderzocht en heeft gezien en uh, heeft dat besproken in alle openbaarheid. Uh, de regering heeft, heeft, heeft uh, meer dan drie uur lang uitleg gegeven over al die punten... En uh, voor Curaçao is dat uh, duidelijk geweest. Hmm. Maar als wij dan eventjes de krant uh, Amigo erbij pakken... dan staat daar toch uh, weer een memo in, een vertrouwelijke memo... in handen van de krant waar een rapporteur van de Veiligheidsdienst... zegt dat premier Schotten niet ministeri ministeriabel is. Dat uh, er feiten zijn die veiligheidsrisico's met zich meebrengen. Dat is nogal wat. Is dat ook iets wat u... Uh, als kabinet of als uh, parlement terzijde kan schuiven. Gaat erom. Uh, je moet precies weten wat er hier gebeurt. Um, als inderdaad deze notitie wordt gelezen, dan zou je bepaalde indrukken kunnen hebben. Maar als je meer feiten weet, als je weet dat deze informatie reeds bekend was... dat deze informatie bij de gouverneur lag... dat deze informatie bij de minister van Binnenlandse Zaken en Relatie in Nederland bekend was... Mm -hmm. en dat na verif uh, verificatie van deze informatie er blijkt dat er niets uh, overeind bleef... En dan zou je moeten afvragen, wat is de reden waarom dit okay. nu op tafel wordt ge gelegd? Nou ja, dus, dus u zegt eigenlijk, Schotten heeft geen geheime afspraken gehad met verschillende geldschieters. Hij um, heeft geen illegale activiteiten verricht. De minister van Economische Ontwikkeling, Abdul Nassar al-Hakim, is niet lid van een in Libanon gevestigde AMEL-beweging. Contact, die contact heeft met Hezbollah. Deze minister heeft ook niet grote schulden. Dat zijn allemaal feiten die te weerleggen zijn, zegt u. Wat ik kan zeggen is dat er uh, deze informatie niet geverifieerd kon worden. Ja, wat zegt u daarmee dan? Dat er van allerlei stellingen op tafel worden gelegd die niet verifieerbaar zijn. Dat betekent maar dit dat je... Dan dat moet je... continu in de lucht hangen. Ja, um, kijk, de manier waarop de oppositie op Curaçao werkt en de oppositie in Nederland is totaal verschillend. Um, uh, van alles wordt geroepen. En uh, als, als dat als waarheid wordt aangenomen. Ja, dat is een tweede. Uh, het gaat erom, als je iets op tafel legt... dan moet je ook dat kunnen verifiëren. Het moet om feiten gaan. En als het serieuze feiten zijn, dan pas kun je er naar bekijken. Dan zou ik zeggen, dan oh. moet het nog onderzocht worden. Nader onderzocht worden, meneer Ocepa. Um, je, kun, je kunt uh, eindeloos doorgaan. Feit is, wat belangrijk in deze is... is dat de organen, de institutie, functioneren. Het gaat erom, als het parlement heeft uitgesproken dan zou dat dan ook gerespecteerd moeten worden. Je kunt... Kijk, het OM op Curaçao heeft onderzoek gedaan naar drie ministers. Het OM, het openbare ministerie, heeft gezegd dat er niks strafbaar is. Op een gegeven moment moet je dat ook respecteren. Het gaat er, je, je kunt niet eindeloos blijven zeggen... Oké, okay, iemand roept wat en dan gaan we allemaal als... als ik zou bijna willen zeggen als idioten daar, daarachter willen lopen... om te kijken dat al, al die roog gordijnen, uh, uh, gordijnen uh, waar zijn of niet... De serieuze instituten, institutie hebben gesproken. En uh, dat zou je dan moeten respecteren. Dat zou iedereen moeten respecteren. Okay. Zou het uiteindelijk... Uh, nou ja, de broeierige sfeer tussen Nederland en uh, Curaçao op dit moment... zou dat uh, een reden kunnen zijn om niet meer onderdeel te willen zijn van het koninkrijk? Uh, daarover wordt op uh, Curaçao verschillend uh, gedacht. En uh, ik ben als deel van de regering... Denk ik, dat, ik uh, dat het beste is om, uh, om de huidige structuren en een statuut zoals dat is, dat is de wet die de verhoudingen binnen het Koninkrijk regelt. Om, uh, om dat te volgen. De discussie is gaande. Uh, er zijn genoeg mensen die denken dat je een andere rechtsvorm zou moeten kiezen. Maar uh, ik denk dat het verstandig is als, uh, als lid van de regering om dat uiteindelijk te laten aan het volk. Okay. Begin november. We bezoeken de koningin Willem-Alexander en Maxima, ook Curaçao. Um, mevrouw Wiels, een van de parlementariërs, heeft al gezegd dat zij niet welkom is. Is er ook uw indruk dat dat zo leeft op Curaçao? Um, de koningin is zeer geliefd op de eilanden, zeker op Curaçao. Uh, ik was vorig jaar toen uh, uh, Prins uh, uh, Willem-Alexander en Prinses Maxima er was. En het enthousiasme waarmee ze, ze, ze, ze, ze um, onthaald waren, was bijna niet te. Niet te geloven. Mensen zijn, uh, althans dat was mijn ervaring dan. Mensen zijn ontzettend blij met het koninklijk huis. Dus ze dus we zijn welkom. welkom. Ja. <laughs> um, ja, zie je. Zie je? Kijk, uh, wij Antillianen hebben meestal drie, vier zinnen nodig om iets te zeggen. Okay. Maar, <laughs> maar u heeft maar twee woorden misschien. Maar ik denk dat de koningin meer dan welkom is. Ik ga, okay. ik ga ook zelf daar naartoe om, uh, om dit allemaal uh, mee te maken. Misschien is het omdat u zo duidelijk bent, meneer Ocepa. Hartelijk dank, gevolmachtig minister van Curaçao in Nederland. Sheldri Osepa. Aha, geen dank. Bij het ministerie van Verkeer klinkt het uh, actie. Actie luidkils. Een actie tegen bezuinigingen en openbare aanbesteding. Inmiddels is het ministerie ook geblokkeerd. Maar minister Schultz kan er helemaal niet op reageren... want ze is op weg naar Rusland. Met premier Rutte gaan we het zo over hebben. Dan nou zijn ze op weg via uh, de snelweg. Erwin de Hart naar Schiphol. Hoe ja. is het nou, dat ziet er vrij goed uit, hoor. Dat is sowieso uh, niet erg druk op de weg. Maar 36 kilometer in totaal aan files. Uh, het grote nieuws is, uh, voor zover ik groot uh, kan het noemen, is op de N62 in Zeeland, Gent, Borselen. Tussen Borselen en de aansluiting met de A58 is de weg daar in beide richtingen afgesloten nu. En dat komt door een ongeluk. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. We waren ze al vergeten, de werknemers. Het openbaar vervoer in de grote steden die zijn boos... tegen de openbare aanbesteding van het openbaar vervoer daar. Maar die acties zijn er nog wel degelijk. Onverwacht vanochtend in Den Haag. Joris van der Kerkhof is daarbij. Blijft het hier even bij weer, Joris? Of gaan die acties ook nog weer verder? Nou, ze willen iedere maand wel een, een actie gaan voeren. Ze willen bijvoorbeeld ook best wel een keer in het weekend gaan staken met hun bussen. Maar daar zeggen ze nu nog niks over. En kunnen dus ook niks zeggen wat dat dan voor gevolgen heeft. De minister vindt dat staken allemaal maar, maar onzin. Zij vindt het prettiger als er een publieksvriendelijke actie is. Zo laat ze via een woordvoerder weten. Uh, het is in ieders recht om te staken. Uh, de minister is wel blij met dat dit een staking is waar de reiziger niet te dupe is. Dit is veel beter dan de aangekondigde 24-uursactie waarbij het hele openbaar vervoer in de drie grote steden was platgegaan. Graag was de minister, zo zegt de woordvoerder, even langsgekomen om te praten... maar zij is onderweg naar Rusland voor een missie met meer dan 70 bedrijven. Punt. Met andere woorden, zij is voor de BV Nederland aan het werk... En kan hier dus niet uh, de petitie die de chauffeurs hier met z'n allen bij elkaar uh, haar wilden aanbieden uh, in ontvangst nemen. Er wordt wel gezegd dat er een hoge ambtenaar uh, komt. Een woordvoerder van een van de vakbonden. De woordvoerder van de minister zegt dat dit om een staking gaat. Is dit een staking? Zijn deze mensen nu niet aan het werk? Nee, wij hebben heel netjes gedaan wat de minister heeft gevraagd. We zijn naar Den Haag gekomen en allemaal in eigen tijd. Dus er is geen staking? Er is geen staking. Komt hij er nog wel een keer aan? Uh, ik vrees dat als de minister niet op heel korte termijn met ons in overleg gaat, uh, dat dat wel uh, het gevolg zal zijn. 3.000 banen op de tocht, volgens jullie? In totaal uh, gaan er 3.000 arbeidsplaatsen verdwijnen. Werken er dan veel mensen in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag bij het openbaar vervoer? Uh, bij elkaar uh, iets meer dan 9.000. En als ik daar de bus of de tram zou nemen over een jaar, als het allemaal door zou gaan... kom ik dan nog op een locatie uit waar ik zou willen? Je zou wat verder moeten lopen en wat langer moeten wachten. Dat is best goed toch, dat lopen in ieder geval. Ja, voor jou wel. Maar ik ken een heleboel mensen die daar problemen mee zullen hebben. Dank u wel. Mensen die aankomen lopen met een broodrommeltje, ja. En anderen die naar binnen willen om te gaan werken op het ministerie, die kunnen er niet door, want de deur is dicht aan de voorkant. Maar ze kunnen wel aan de zijkant, zoals deze mevrouw merkte. En ik vroeg haar wat ze ervan vindt. Het is nieuw, hè? zijn we niet gewend. Dus wat dat betreft. gebeurt moet... er eindelijk eens wat. Ja, waarom moest hij lachen? Omdat het er gewoon alles afgezet was als voor me aanrijden. Ze wilde ik gaan parkeren en dat lukte dus niet. <lacht> dus dat moet je gaan zoeken. Nee, waar ja. hebt u uw auto neergezet dan? Uh, helemaal aan de zijkant achterin. Kost een paar centen. Ja, maar ja, moet je dan. <lacht> je kan het kwalijk verbieden. Dus uh, ik weet eerlijk gezegd ook helemaal niet wat aanleiding is van de staking. Heeft iets met bussen en met aanbesteding te maken? En met de angst voor banen die kwijt geraken? Ja, daar er zit wel wat in natuurlijk, hè. Dus dat is heel, heel duidelijk. <lacht> dat begrijp ik dus ook voorkomen. Maar ik ben het er ook mee eens. Ik kan me dat heel goed voorstellen dat mensen daarom gaan staken. Ik bedoel, iedereen moet blijven werken. Dus uh, ja, als er dan geen banen meer zijn, dan is het heel ongelukkig voor een heleboel mensen. Dus. De meeste van die collega's lopen via de fietsenstalling. Ja, ja, ja je had ook met de fiets ja. kunnen komen natuurlijk. Ja, maar als je dat weet van tevoren wel, ja, anders niet. Dankjewel. Nou, zij is dus via de fietsenstalling naar binnen gegaan zoals de meeste anderen. Zo dadelijk, zo is de bedoeling komt er een hoge ambtenaar naar buiten om die petitie in ontvangst te nemen. Maar zo werd er al gezegd, smalend een beetje. Die ambtenaren beginnen altijd wat later. Nou ja, dus het zal nog wel een keer gebeuren dan vanochtend. Jongens van de Kerkhof bij het ministerie van Verkeer in Den Haag. Ja, we zeiden het al eventjes. Minister Schultz, die is daar niet. Dus eigenlijk zijn ze een beetje op de verkeerde plaats op dit moment. Want Schultz, eh, stapt zo op het vliegtuig samen met premier Rutte... voor een driedaags bezoek aan Rusland. Uh, Rutte zal daar onder andere spreken met president Medvedev en premier Poetin. Daarom gaan we eventjes naar correspondent Kisha Hekster. Um, Kisha, met welk doel gaat Rutte naar, naar Rusland? Wat valt daar te halen voor hem? Nou, hij komt daar vooral om zaken te doen. Het is een grote zakendelegatie die in het gevolg van de premier meereist. Vijftien CEO's van de grote Nederlandse concerns... En nog honderd mkb'ers sluiten eraan van 70 bedrijven uit het midden- en kleinbedrijf. Die zijn allemaal verzameld in Moskou vandaag, donderdag en vrijdag. Hoogtepunt van het programma is morgen. Dan heeft premier Rutte een ontmoeting met Dimitri Medvedev in het Kremlin. Daarna ook nog met premier Poetin in het Witte Huis. En uh, ja dan gaat hij vrijdag nog naar Sint-Petersburg... en vliegt hij vrijdagavond terug naar Nederland. En hebben ze het kiesjaar dan alleen over zaken... of hebben ze het dan ook over politiek... en misschien zelfs wel de mensenrechten in Rusland? Ze gaan het zeker ook over de mensenrechten in Rusland hebben. Want Rus, uh, Rutte heeft namelijk van de Tweede Kamer de expliciete opdracht gekregen om daar met president Medvedev over te gaan praten. Het specifieke geval waarover hij van gedachten gaat wisselen... met de Russische president is de zaak Sergei Magnitsky. Dat uh, zegt jou misschien niks, maar dat is een advocaat... die hier anderhalf jaar geleden in de cel is overleden. Hij zat vast... Om, uh, omdat hij een hele grote fraude openbaar had gemaakt. Waarbij de Russische geheime dienst ook betrokken zou zijn. Hij is overleden en eigenlijk staat zijn zaak symbool voor alles wat er mis is aan het rechtssysteem in Rusland. De Tweede Kamer heeft zich het lot van deze Sergej Magnitsky aangetrokken. Heeft Rutte gedwongen om daar ook met uh, president Medvedev over te gaan praten, om die zorg uit te spreken. Daarnaast, ook opvallend, zal het eerste wat Rutte gaat doen vanmiddag als hij aankomt... ook om de tafel gaan zitten met vier mensenrechtenactivisten. Dat is expres zo geprogrammeerd, zodat hij morgen dan bij premier Poetin... en bij president Medvedev de zorgen van die mensenrechtenactivisten... en ook de Nederlandse zorg daarover kan overbrengen. Hmm, overbrengen, zeg je, Kiesja. Wat uh, zal de reactie van premier Poetin zijn, denk je? Nou ja, weet je, uh, meestal zijn ze hier niet zo onder de indruk van westerse landen die aan Rusland komen vertellen hoe erg ze zorgen, zich zorgen maken over wat er in dit land gebeurt. Ze zeggen dat zijn onze politieke binnenlandse aangelegenheden. bemoeien daar maar niet al te veel mee. Wij bemoeien ons deslotte ook niet met jullie. Uh, verder weten ze ook wel dat uh, premier Rutte en andere buitenlandse staatshoofden uh, en regeringsleiders hier vaak uh, ja, gedwongen door hun, uh, door hun uh, achterban daarover moeten beginnen. Dus ze snappen wel dat, dat het gebeurt. Iedereen doet het. Maar heel erg veel van aantrekken doen ze ook weer niet. En nog even over dat zaken doen. Hè. De Russen zijn ze blij met de komst van Nederland. Een land met nog altijd krachtige economie. Zeker. Er, zijn, er worden heel veel zaken gedaan tussen Rusland en Nederland. De, de economische groei in Rusland die is hier ook nog steeds van kracht. Daar profiteren Nederlandse bedrijven heel erg van. Als je over de afgelopen tien jaar kijkt, dan is de export naar Rusland enorm gestegen... Maar datzelfde geldt ook voor de export naar Nederland vanuit Rusland. Dat is uh, zo'n 14 miljard euro. Het gaat om veel geld. En wat de Russen vooral van de Nederlanders willen is technische know-how. Er komt hier bijvoorbeeld uh, in 2018 een wereldkampioenschap voetbal aan. Daarvoor moeten heel veel vliegvelden worden aangelegd. Die infrastructuur moet hier van de grond getrokken worden... En daar zijn Nederlanders heel erg goed in. Dus uh, ze gaan praten over de mensenrechten situatie en over de politiek. Maar uiteindelijk denk ik dat ze vooral heel tevreden zullen zijn... als er toch een paar grote zaken die ons ook gesloten worden de komende dagen. Het is the de money. En daarom is minister Schultz van Infrastructuur dus ook mee. Samen met premier Rutte op bezoek in Rusland. Kisha Hekster doet daar de komende dagen verslag van.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 Het kabinet wil 120 miljoen euro bezuinigen... waardoor mogelijk de helft van het aantal buslijnen in de drie steden verdwijnt. En ook wordt reizen tot 20 procent duurder... en gaan de bezuinigingen volgens de vakbonden ten koste van banen. Het gaat om een spontane actie van de werknemers, een vakbondsleider. We gedragen ons netjes. En nogmaals, we zijn uitgenodigd door de minister. Daar staan we hier. En ik kan niet anders zeggen als dat tot nog toe, maar ik zie ze alweer staan...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 In het zuidoosten van Turkije zijn bij aanvallen door Koerdische opstandelingen zeker 21 militairen gedood. Het Turkse leger bevestigt dat de opstandelingen op verschillende plaatsen tegelijkertijd militairen hebben aangevallen. De militante strijders van de PKK plegen vaker aanslagen in het gebied. De Koerden strijden al 35 jaar voor gelijke rechten en sindsdien zijn in de strijd tienduizenden mensen gedood. De Nederlandse Kamerdelegatie heeft op Curaçao het parlement aangespoord... om alsnog een diepgaand onderzoek te laten doen naar berichten over corruptie... binnen de regering van premier Schotten. Aanleiding is een rapport van oud groenlinksleider linksleider Rose Het Curaçaose parlement had de oproep tot een onderzoek van Rozenmuller zelf al afgewezen... en reageert nu ook afwijzend. Fractievoorzitter Rozier van de partij van Schotten... zei dat Curaçao zich niet welkom voelt in het Koninkrijk.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 Keer genomineerd voor de prijs, maar dit jaar won die hem voor het eerst. Ik wil de judges. die voor hun wijsheid en de sponsors voor hun check. Dat boek is volgens de juryleden zeer goed leesbaar. De hoofdpersoon van het verhaal is een gewone man die niet kan bouwen op zijn eigen herinneringen. En de Booker Prize is de belangrijkste prijs in de Engelstalige literatuur. Dat was het nieuwsoverzicht.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 En de N62 Gent borstelen is tussen borstelen en de aansluiting met de A58 in beide richtingen afgesloten. En dat komt door een ongeluk. Versterk uw leiderschap door inzicht in drijfveren. Management drives, mastering leadership. Een traditioneel kerstpakket? Ja joh, dat is ook tintelingen.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 Goedemorgen, het is acht minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Een sprookjeshuwelijk was het. De jongste dochter van de sultan van Yogyakarta trouwde gisteren... met een doodgewone jongen uit Lampung. En toet Indonesië was erbij. Want als de sultan van Yogyakarta een feestje geeft... dan kan zelfs de Indonesische president geen verstek laten gaan. Er staat een gigantische rij van mensen... die bruidspaar de hand willen spullen.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 Ja, zeggen de dames. Als je wordt uitgenodigd, dan moet je komen. Dat is een plecht. Koningen onder elkaar. De sultan van Sumbawa ook. Die fleurt helemaal op vandaag. Hij ziet ineens weer toekomst voor het sultanaat. Daarvoor moeten we onze denkwijze veranderen, zegt hij. We moeten kijken naar wat de bevolking wil.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 Michel Maas deed verslag van een aardig feestje. Of was wel een biertje ook zijn gedronken. Ja, leuk. Oho. Weet ik trouwens niet in Indonesië. Ik weet niet of dat, zou mogen. dat het mag. Nee, nee. precies. Nou, uh, in Nederland gaat er wat veranderen. Als het aan de benzinepomphouders ligt. Onderweg snel even een kratje bier kopen bij de pomp. Dat is nou, misschien wel een jaar of tien geleden. Verboden. Maar daar willen de pompstationhouders een eind aan maken. Tegen de wet in wordt straks gewoon weer alcohol verkocht aan de pomp. En zo willen zij een proefproces uitlokken. Praten we over met Eward Klok van de Belangenvereniging voor Tankstationhouders, de Beta. Meneer Klok, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom wilt u een proefproces uitlokken? En gaat u dus weer alcohol verkopen aan de pomp? Ja, nou, twee belangrijke redenen. Uh, allereerste reden is de... de uh, uh, het onrecht dat wij voelen dat ons aangedaan wordt met omringende landen, België, Duitsland, daar worden ook sterk alcoholische dranken verkocht, dus Geneves en whiskies. Bij ons gaat het alleen om de zwak alcoholische dranken. In de tweede plaats is het zo dat ook wegrestaurants die verkopen bier en wijn en noem maar op, alleen daar wordt het ook nog zelfs voor je ingeschonken. Dus met andere woorden, als ik, daar kan ik eigenlijk alleen maar komen met de auto. Ja. Dan wordt het voor me ingeschonken, moet ik het nuttigen en ik stap weer achter het stuur. Dus de vergelijking met ons, dat ze zeggen van die uh, alcoholverkeer gaat niet samen, dat onderschrijven, onderstrepen we ook. Dat gaat niet op voor wegrestaurants, want bij ons is het niet voor thuisverbruik. Klopt. het is bekend, in uw shop verdient u meer als aan de pomp. Ja. Is die alcohol belangrijk voor u, voor uw inkomsten? Ja, zeker. Want anders dan hadden wij er ook niet zo'n werk van gemaakt. Het heeft ons miljoenen euro's gekost uh, in de afgelopen elf jaar... dat wij de alcohol niet meer mochten verkopen. En het is een, uh, er is een moordende concurrentie onder de tankstations... omdat de dichtheid ook heel groot is. Dat wij zeggen, die shop koesteren we. Dus alles wat we nu hebben, dat willen we ook blijven verkopen. Alleen we willen graag die toegevoegde waarde die we ook hadden. En de reden dus dat er eigenlijk niks veranderd is... ten opzichte van slachtoffers van, uh, en de relatie alcohol-verkeer door het stoppen van de verkoop van alcohol bij tankstations die niet gelegd is... zeggen wij van geef ons die omzet weer terug. Hmm, maar dit kan u ook geld gaan kosten, want de voedsel- en wagenautoriteit... die erop moet toezien, die zal boetes uit gaan delen. Want... Ja, dus wij sturen aan op burgerlijke ongehoorzaamheid... omdat er uh, geen andere weg voor ons uh, noopt. Uh, ik zal u vertellen, wij zijn de afgelopen elf jaar niet stil blijven zitten. We zijn daar ook volop gas aan het geven geweest om die omzet weer terug te krijgen... om die verkoop van alcohol weer terug te krijgen... Uh, dat heeft geen, uh, geen soelaas geboden. Uh, dus dan moeten we het nu maar op een andere manier doen. Op een, op een uh, ja, zeg maar, okay. op de belangenvereniging Maar u gaat die boetes dus niet betalen en uiteindelijk hoeft u dan bij de rechter te komen? Klopt. Ja. Maar u zegt goede argumenten te hebben voor het terugdraaien van dat verbod op alcoholverkoop. Is dat dan geen politieke partij die ervoor voelt? Nee, uh, en zeker in dit gedoogkabinet dan draaien ze wat om elkaar heen. En om dan zulke standpunten in te nemen wordt het dan ook weer wat moeilijker... Ja, maar zo zitten we eigenlijk met elk kabinet uh, die daar eigenlijk niet duidelijk over hoeft te zijn. Want het is ook niet populair natuurlijk, alcohol en verkeer, als je dat in één, in één zin noemt. Dus dat begrijp ik aan de ene kant nog wel, maar aan de andere kant gaan we nu vol gas geven en wij ja. willen die omzet weer terug. Ja, letterlijk natuurlijk. Manier... Maar uh, even ingaand op die, uh, de veiligheid, hè? want uh, er is voor niet voor niets uh, uh, elf jaar geleden besloten om te stoppen met de verkoop van alcoholhoudende dranken bij de pomp. Uh, er werd een link gelegd met de negatieve gevolgen die dat kan hebben voor de verkeersveiligheid. U zegt, dat onderken ik ook wel. Maar toch gaat u door. Dat begrijp ik niet helemaal. Nee, ik onderken dat alcohol en verkeer niet samen gaan. Ja. Alleen als je ziet dat wij, hoe wij omgaan met bijvoorbeeld verkoop van tabak... want wij zijn eigenlijk de tollenaars van Nederland, hè, de tankstations. We hebben producten waar allemaal op zitten. Brandstof, tabak en dan ook alcohol, hoop ik. Dat we dat straks straks terugkrijgen. Maar ook in die verkopen hebben wij ook een zekere sociale controle. Dat iemand bij ons komt. We hebben ons ook aan leeftijden te houden. Mm. Nou, bij tankstations gaan we daar heel, heel goed maar ja, mee. Maar wat, wat, wat zegt u dan? Als iemand een biertje koopt, eh, niet eh, in de auto drinken? Of? Nee, de praktijk is zo in, in Nederland. Als je iemand voor de kassa krijgt, die eh, al in bedenkelijke toestand is... En soms kun je dat natuurlijk niet met zekerheid uh, zeggen, omdat wij daar geen meetapparatuur voor hebben. Maar als wij het vermoeden hebben, bellen we ook direct de politie op, zodat wij het kenteken hebben en dat de, de politie erachteraan kan. Want dat willen wij ook niet. Ik heb ook kinderen en die moeten ook veilig over straat. Dus die verantwoordelijkheid nemen we en pakken we ook. Goed, vanaf wanneer bent u burgerlijk ongehoorzaam? En, en op welke stations? <lacht> uh, dat zijn vijf stations in verschillende regio's. Dan moet u denken naar Rotterdam, Amsterdam, Winterswijk, Hogeveen en ergens een plaatsje in Friesland. En dat zal rond de 15 november zijn. En als het zover is, bel ik u direct. Dat is mooi, maar de autoriteiten melden zich ook wel bij u, denk ik. De <laughs> maar daar hoopt u op, heeft u al duidelijk gemaakt. Goed. Hartelijk dank voor uw uitleg. Oké, okay, dag. Ewart klok hoort u van de Belangenvereniging voor Tankstationhouders. En zo dadelijk opnieuw gevechten tussen Koerden en Turken in het noorden van Turkije. Waarbij veel doden zijn gevallen. Straks de details, eerst naar de verkeersinformatie. Erwin de Hart. Er staat nog 32 kilometer in totaal. De jongste vertraging uh, is de A50 Os richting Eindhoven. En die staat tussen knopend Paalgraven en Veghel en die is 5 kilometer lang. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het wachten in Den Haag voor het ministerie van Verkeer is Joris van der Kerkop op een hoge ambtenaar. Ja, die hoge ambtenaar was er al wel, oh? een minuut of twintig geleden. Die wilde van alles in ontvangst nemen, maar het was allemaal nog niet klaar. Luister maar. Wij wilde eigenlijk de minister wat, ja. uh, wat aanbieden. Is nou, die die is onderweg maar... naar, naar Rusland. Ja. Wij gaan u straks... ...uit naam van de minister die brief aanbieden. Alleen die brief die is nog onderweg. Kom ik op tijd? Fra ja. ja. De dienstheerging verlaat bij jullie. Is, is dit jouw begin werktijd? <laughs> nou, lachen deze mensen. <laughs> uh, als het uh, goed is willen wij tussen kwart voor negen en negen uur. Dan, dan ja. hebben we de brief ook in handen. Uh, willen we willen hem hier buiten uh, aanbieden. Even voorlezen dat iedereen ook kennis neemt van de inhoud. Als je dat geduld even op zou kunnen brengen, ja, dan heel graag. Ga ik binnen een kop koffie Schrijven drinken? Nee, wijst straks een saintjes de brief erin. Oké, we gaan koffie drinken. <lacht> naar nou, De ambtenaren gingen naar binnen om een kop koffie te drinken. En de, de koffie kwam in grote kannen uiteindelijk ook naar buiten. Dat was belangrijk voor de actievoerders hier. Wat zullen er zijn? Honderd die hier met z'n allen staan voor het ministerie. vangen ook af en toe wat mensen op die willen gaan werken of die hier op een andere manier naar binnen willen. Um, en die mensen die worden dan gezegd dat ze uh, uiteindelijk uh, aan de linkerkant, want dan is er de deur, uh, daar kunnen ze dan, uh, dan wel naartoe uh, naar, uh, naar binnen. Het is een beetje een landelijke uh, sfeer. Um, en uh, de actievervoerders uh, staan hier met z'n allen uh, bij elkaar te wachten... totdat ze dus zelf die brief kunnen aanbieden... waarin ze uiteindelijk aangeven dat de acties... of wat in ieder geval het ministerie wil... Uh, dat dat voor hen uh, 3000 banen zal, uh, zal gaan kosten. En dat dat voor ons als mensen die gebruik maken van het openbaar vervoer... er vooral voor gaat zorgen uh, dat we uh, langer moeten wachten. En uiteindelijk ook uh, uh, minder bussen zullen hebben... om, uh, om op een plek uh, terecht te zullen komen. Langer wachten. En uh, we ...moeten ook langer lopen om op een plek te komen. Is uw koffie lekker? Lekkere koffie. Goed verzorgd. En, dus ze zijn heel erg aardig, maar verder gebeurt er niet zoveel. Nee, maar ja, dat is afwachten natuurlijk. Hè. De acties die blijven natuurlijk toch wel doorgaan. Natuurlijk, dus die worden alleen maar uh, harder ook waarschijnlijk De minister heeft gevraagd hè, om geen publieks onvriendelijke acties uh, te houden. Dat doen jullie nu ook niet. Hè. Jullie zijn hier op een vrije dag. De bussen rijden gewoon in Den Haag, Amsterdam en Rotterdam. Maar dat kan wel anders. Ja, Ken ken altijd anders. U bent er wel bereid om uh, alles maar plat te leggen? Nog één keer. U bent wel bereid om alles maar plat te leggen als de minister niet luistert? Nou, dat hebben we al meerdere acties gevoerd dus dit jaar. Dus uh, ja, we wachten af uh, dat de minister gesprekken aangaat met, uh, met de vakbonden om uh, dat uh, te doen. En u bent heel concreet bang voor uw eigen baan? Ja, uiteraard. Het gaat toch om een hele hoop arbeidsplaatsen, dus uh, het is niet mis. Met de bezuinigingen. Om uzelf of uiteindelijk ook om de mensen die je moet vervoeren? Dat je uiteindelijk lege bussen gaat vervoeren, dat niemand meer komt? Maar kijk, dat het hoofdzakelijk is gewoon. Dat het voor het publiek uh, hoofdzakelijk achteruit gaat natuurlijk. Dat is makkelijk zat, want de mensen gaan veel langer op de bussen wachten. Er worden lijnen geschrapt uh, wat de planning is qua de bezuinigingen. En uh, ja, dat kost een hele hoop arbeidsplaatsen. Maar ook dat de mensen dus een slechte vervoer krijgen gewoon. Op het moment dat de petitie is aangeboden, gaan jullie weer weg? Nog één keer? Op het moment dat de petitie is aangeboden, oh, is het groene oor. Geen idee. Ik denk, uh, we wachten op die petitie. Waar die vandaan komt komen, weet ik dus niet. En als gauw die er is, dan uh, zullen we zien wat er verder gebeurt. Ik weet het niet. Dus... Nou, zo is dat. Een spontane actie die gisteravond bedacht is. Eh, waar nu dus eh, het gevolg van is dat er zo'n 30 bussen voor de ingang van het ministerie van Infrastructuur staan aan de voorkant. Aan de achterkant eh, staan ook bussen. Daar was nog, nog wel even gedoe over omdat de politie zei van ja die staan er wel gevaarlijk. De brandweer kan er niet door. Wat er uiteindelijk gebeurde eh, was dat er een chauffeur in is gaan zitten. En die chauffeur eh, die, eh, die zorgt ervoor dat als er problemen zijn eh, dat, er dan, eh, dat die bus dan, eh, dan wegrijdt. Uiteindelijk is de ambtenaar er. Goedemorgen, meneer de ambtenaar. Goedemorgen. De petitie wordt uh, zo aangeboden. Zullen wij even een beetje die kant oplopen? Dan kan iedereen nu een beetje volgen en zien. Ja, prima. Die brief uh, die, uh, die moet nog helemaal voorgelezen worden. Dat zal wel een lange brief zijn, uh, denk ik. Maar de inhoud daarvan, uh, die, uh, die kennen we wel. Goed, Joris. megafoon erbij. Ja. Komt later wel, Marcel. Ja, doe do, do maar later, uh, Joris. Ja, doen we dat weer later. Een, weer een megafoon. Ik hoop niet dat die actievoerders... Te te lang voor staan, worden ze doof van één kant. Joris van der Kerkhoff, hem straks weer. Negen minuten voor negen. Ajax heeft zijn eerste overwinning in de Champions League binnen. In Kroatië werd Dynamo Zagreb met 2-0 verslagen. Boerrichter en Eriksen maakten de doelpunten. Het was een belangrijke zegen voor de Amsterdammers. En voor Boerichter was het bijzonder dat hij scoorde. Vorig seizoen speelde hij nog in de eerste divisie. Het is de eerste in de Champions League. Een uh, ja, heerlijk gevoel. Uh, ja, een heerlijk gevoel. Een uitstekende wedstrijd ook van jouw kant, vond ik.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 Nu uh, zijn er eens een heel goed voordeel in de Champions League. Dit is ook een heel andere sfeer, in één keer. Wat voor gevoel geeft dit naar uh, de wedstrijd van zondag? Tegen Feyenoord is dat. Nee, dit geeft ons heel veel zelfvertrouwen natuurlijk. Kijk, we begonnen nu vanaf uh, minuut één uh, ontzettend scherp. En uh, nogmaals, uh, iedereen haalde zijn niveau. En ja, als we dit zondag ook kunnen brengen, dan uh, moeten we die ook kunnen winnen. 5 voor 9, bijna gaan we nog even naar Turkije, want Koerdische rebellen hebben diverse aanvallen uitgevoerd op militaire installaties en politiepost in het zuidoosten van Turkije, grensgebied met Irak en Iran. Gouverneur van de voornamelijk Koerdische provincie Hakkari heeft de aanvallen bevestigd, maar gaf geen informatie over het aantal slachtoffers. Correspondent Bram van Meulen in Istanbul, weet jij daar wel meer over? Nou ja, Het laatste nieuws uh, volgens senders als uh, NTV uh, is dat er hier in totaal 24 soldaten zijn omgekomen. Bij verschillende aanslagen inderdaad in de provincie Hakkari. Uh, zeker 18 gewonden, daar hebben zij het over. Hakkari, uh, moet je je voorstellen Marcel, dat is de provincie die in de meest zuidoostelijke hoek van het land ligt. Helemaal tegen de grens met Iran. Dat is een zeer onrustige provincie. Een provincie die zeer berucht is voor dit soort aanvallen. Ik ben daar zelf ook een aantal malen geweest en de reden was ook altijd... dat er aanslagen waren gepleegd. Eh, we zien op het moment eh, gevechtshelikopters op televisie... die voortdurend salvo's afvuren op de bergen... waar die, strijders, eh, die Koerdische strijders zich dan zouden ophouden. 24 eh, op, eh, bij een aanslag, bij verschillende aanslagen op één moment... is natuurlijk een heel erg hoog aantal. Uh, ook voor Turkse begrippen. Maar je moet eigenlijk nagaan dat er nu al wekenlang... werkelijk zo'n beetje elke dag hier meldingen zijn... van doden, van gewonden op verschillende plekken in het land. Maar ja, dat aantal doden is, uh, is dan zo klein dat we dat niet meer melden. Maar als je dat allemaal bij elkaar op zou tellen... zou het ook uh, in de tientallen lopen. En waarom kan jij een reden aanwijzen waarom er nu opeens... Uh, nou ja, jij geeft aan dat al, al weken sprake ja. is van een toename van geweld... en nu opeens zo'n klap in één keer... Ja, je kunt daar natuurlijk over speculeren. Wat, wat er dan voor belangrijk is om te vertellen is dat Turkije op dit moment politiek in een zeer cruciale fase zit. Deze week is er in het parlement begonnen met de onderhandelingen over een nieuwe grondwet. Turkije heeft nog altijd een grondwet die nog dateert uit de tijd van de militaire dictatuur, begin jaren 80. Dat is een zeer belangrijk moment en bij dat onderhandelingsproces zijn ook Koerdische partijen betrokken. Koerden zijn een belangrijk onderdeel van dat onderhandelingsproces. En de regering is al een aantal jaren bezig met een soort charmeoffensief van uh, de Koerden, van de Koerdische partij. En dan hoopt natuurlijk ook dat ze gaan meestemmen voor een grondwet die de regering graag wil. Nou, uh, je zag bijvoorbeeld aan het begin van deze week het bericht opduiken dat er juist deze week is begonnen met het doseren van de Koerdische taal op een universiteit in het Zuidoosten. Nou, dat is nog nooit eerder vertoond. Daarmee charmeer je de Koerden en ga maar ervan uit dat militante strijders, groeperingen zoals de PKK, helemaal niks van dat toenaderingsproces moeten hebben. En die is dan namelijk alles aangelegen dat die strijd doorgaat. En dus denk ik dat je nu die intensivering ziet, met name daar in die verre provincies. Nou, dus toenadering aan de ene kant. Aan de andere kant denk ik, Bram, dat de Turkse regering hierop hard zal ja. moeten reageren. Ja. Ja, dat doen ze natuurlijk ook al uh, wel een tijdje. Dus uh, er wordt aan de ene kant politiek uh, ge gesproken... aan de andere kant militair hard opgetreden. Uh, wat, waar het op lijkt nu is dat uh, de, de regering het Turkse leger... in de bergen van Noord-Irak meer zal gaan bombarderen... en misschien wel met grondtroepen naar binnen. Dorpen daar rondom de PKK-kampen zijn al leeggehaald deze week. Bram van Meulen vanuit Turkije over de aanslag van Koerden... in het zuidoosten van Turkije.